7 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het aantal asielzoekers in Nederland stijgt volgend jaar opnieuw fors. Dat heeft de staatssecretaris Steven gezegd in Met het oog op morgen. Nu zitten er 29.000 mensen in asielzoekerscentra. Volgens Steven zijn schattingen dat het aantal zal toenemen tot 40.000. Belangrijkste oorzaak is het toenemende aantal Syriërs... die vluchten voor de oorlog in hun land. De Verenigde Staten trekken 135 miljoen dollar uit voor humanitaire hulp aan mensen die zijn getroffen door de burgeroorlog in Syrië. Het geld is bestemd voor slachtoffers in Syrië zelf, maar ook voor de Syriërs die het land zijn ontvlucht. Een deel zal gaan naar buurland Turkije, dat inmiddels zo'n 1,6 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. In Groningen heeft de politie vannacht de handen vol gehad aan een man met zelfmoordplannen. Hij bleek een vuurwapen te hebben. Een onderhandelaar slaagde er niet in de man uit zijn woning te krijgen. Daarop ging een arrestatieteam naar binnen. Daarbij schoot een agent de man in zijn been. In Mali zijn twaalf kinderen ontvoerd, waarschijnlijk door islamitische strijders. Twee kinderen die probeerden te vluchten werden doodgeschoten, meldt een woordvoerder van het Malinese leger. De kinderen zullen volgens hem vrijwel zeker worden gebruikt als soldaat. De ontvoering was in het noorden van Mali, daar is het al een week onrustig. Bij de Wereldbeker Schaatsen in Seoul is Marit Leenstraat tweede geworden op de 1000 meter. Trout ging naar de Chinese Kishili. De Tsjechische Erbanova werd derde. Irene Wust werd zesde. Bij de mannen won de Rus Kulishnikov ook de tweede 500 meter. Jan Smekens was de beste Nederlander op de vierde plaats. Het weer blijft vanochtend droog. De zon schijnt geregeld. In de loop van de middag raakt het van het westen uit bewolkt. En later gaat het regenen. tot 11 tot 14 graden. Morgen in het zuiden nog kans op regen. Elders droog en wat zon. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 The stars walk past the tree.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 I'll carry you home Key night, but get the mic 'cause I'm singing.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 No, girl, he won't be.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 But ik guess right if I said the was like a baby be Tot zover, het ritme van ZFM via de kabel op 104.5